5 uur. NTO Radio 1, met Margrethe Spijker en Jeroen Stomphorst. Een speciale uitzending van Omroep WNL en de NOS vanmiddag in verband met het WK Allround Schaatsen in Amsterdam. Maar we gaan nog meer doen dan alleen ja, schaatsen. Met Esther van Rijswijk nemen we en bespreken we de cijfers achter economische cijfers in de stand van Nederland. Bedrijven staan te springen om personeel, het tij is gekeerd.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 die waren opgenomen in de kleedkamers van de sauna. Op de filmpjes was duidelijk te zien hoe klanten zich omkleden. Ook in België is ophef ontstaan over stiekem gemaakte naaktfoto's en video's. Een onbekende man maakte waarschijnlijk beelden in een doucheruimte... op het sportcomplex van de Hogeschool Gent. Het lijkt er in ieder geval op, dus dat is duidelijk dat die beelden er doen aan denken dat dit bij ons zou kunnen zijn. Vandaar dat wij ook meteen in gang geschoten zijn en gezegd hebben, ja, dit kan natuurlijk niet. We staan als instelling machteloos tegenover zoiets, maar we hebben wel onmiddellijk een klacht bij de politie ingediend tegen onbekenden. De beelden doken op op hetzelfde forum waar eerder de naaktbeelden verschenen van de sauna in Neder-Asselt. Inmiddels is een deel van de filmpjes verwijderd. In Amersfoort is vannacht een agenten bijna gewurgd. Een vrouw van twintig vernielde een ruit en toen de agenten daar iets van zei... werd ze door een groep van zes mensen geslagen. Een van hen nam haar in een wurggreep. Ze kon pas loskomen toen haar collega's dreigden met een stroomstootwapen. Pegida heeft in Enschede kruisen geplaatst op de plek waar een moskee komt. Het is de tweede keer dat de anti-islambeweging... tegen de komst van de moskee protesteert. In november werd een kruis neergezet dat met varkensbloed was besmeurd. Sven Kramer is goed begonnen aan de jacht op zijn tiende wereldtitel Allround. In het Olympisch Stadion in Amsterdam eindigde hij op de 500 meter als zesde. En dat is voor Kramer een goede basis. Snelste was Patrick Roest. Milieuorganisaties zijn teleurgesteld dat het kabinet... pas in 2021 statiegeld wil invoeren op kleine petflessen. Staatssecretaris Van Veldhoven wil bedrijven eerste kans geven... om de hoeveelheid zwerfafval te verminderen. Ik ga aan de gang met het maken van wetgeving voor statiegeld. Daar begin ik morgen mee. Maar als zij eerder dan dat ik die wetgeving klaar heb... het probleem hebben opgelost, dan is het niet meer nodig. Dus linksom of rechtsom, die 50 miljoen flesjes... die gewoon jaarlijks in de bermen landen, daar maken we een einde aan. De milieuorganisaties vinden het plan van de staatssecretaris de tijdverspilling. De verpakkingsbedrijven krijgen dat toch niet in twee jaar voor elkaar, zeggen ze. Daarnaast vinden ze het ook jammer dat in het voorstel van de staatssecretaris niet wordt gesproken over statiegeld op blikjes. De koninklijke familie heeft ook dit jaar weer meegedaan aan de vrijwilligersactie NL Doet...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 Het weer vanuit het zuiden trekt regen over het land. Ook vannacht kan er wat regen vallen. De minima liggen rond 9 graden. Morgenochtend, vooral in het westen, regen en plaatselijk onweer. Smiddags is het vaker droog en het wordt dan zo'n 14 graden. Dankjewel, Lieslot Thomas. Er is verkeersinformatie. René, pas het? Ja, de A20 die is versmalt. Bij Nieuwekerk aan de IJssel is een ongeluk gebeurd. Vanuit Gouda naar Rotterdam krijg je ermee te maken. Tussen Klop het Gouwe en Nieuwekerk, drie kilometer file. De linkerrijstrook is dicht.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 Margreet Spijker en Jeroen Stomporst. Ja, een gecombineerde uitzending uh, in verband met het WK Allround. Heel bijzonder in het Olympisch Stadion Amsterdam. Maar we hebben zoals iedere week uh, ook wel aandacht... voor het belangrijkste economisch nieuws van dit moment. Straks schuift aan Esther van Rijswijk, econoom en journalist. En in het Olympisch Stadion is alweer de volgende afstand van deze zaterdag begonnen. De 1500 meter voor vrouwen, Sebastian Timmerman. En het duurt nog even voordat uh, de interessante ritten uh, op de baan komen. Dat is na de dwijl. Er is besloten om te een extra dwel ingelast in de 1500 meter vanwege de weersomstandigheden. Gisteren kregen ze wel wat kritiek, vandaag doen ze dat dus wel. Voor de dwel zien we vooral vrouwen rijden die we ja, na deze afstand niet meer terugzien. Die zich niet gaan kwalificeren voor de 5000 meter. Luisa Slotkowska uit Polen heb ik zien schaatsen. En ze deed het trouwens best aardig, 2.01.80 was uh, sneller. Dan de winnende tijd vier jaar geleden bij het all round van Diana Valkenburg. Dus een baanrecord hier op de koelste baan in het Olympisch Stadion. Slot Koska, ja, Slotkoska, ja. ja. Uh, de, ja zo, zo gaat dat. Hè, met de statistieken 2,081, dus voor de Polsen, Maar die tijd gaat straks echt nog wel verbeterd worden. Ja, Sven Kramer, hij werd uh, zesde op de 500 meter bij het WKO-round. Wij dachten allemaal dat hij daar wel heel tevreden mee zijn. Maar ik uh, ben benieuwd wat hij te zeggen heeft tegen Steven Dalebout. Was dit goed? Het uh, was voldoende. Waar zit het verschil tussen goed en voldoende? In de eerste 20 meter denk ik. Ja. Wat vort er daaraan? Nou, ik, had een, ik had een slechte start. En, uh, ja, daardoor uh, heb je het eigenlijk de hele 500 meter moeilijk. En, uh, ben ik bij, eigenlijk, eigenlijk als ik naar dit rit kijk valt me de tijd nog mee. Als ik in de, in de, in de breedte van, naar, naar, ja, naar het veld kijk valt het ook nog mee. Alleen het gat is eigenlijk iets te groot met de roest. Uh, wat zo is het ook, als je naar concurrentie kijkt, nou ja, Peders uh, rijdt een vergelijkbare tijd... maar Bloemen bijvoorbeeld uh, zit al 14 seconden volgens mij, het, uh, als het niet meer is op de 5 kilometer. Dat is veel, is veel. Uh, goed, uh, je moet met iedereen rekening houden, maar er uh, is, uh, is wel redelijk onbegonnen werk natuurlijk. Ja, dus. Gezien de omstandigheden, gezien die eerste 20 meter, ben jij dan dus toch wel uh, tevreden? Ja, wel, zeker, zeker. Maar goed, uh, ja, we hebben vier afstanden. Uh, ik sta er goed voor, maar het had ook beter kunnen, maar het had ook zeker slecht gekund. Hoe is het ijs? Ja, het is geen, geen wildrecord maar het is wel gewoon voldoende en uh, ik denk dat we gewoon een mooie wedstrijd hebben. En wat ook belangrijk is, hoe is het, want je hebt hier vier jaar geleden natuurlijk gereden, maar ja, dat was een NK. Nu zit het, elk stoeltje is gevuld. Hoe is dat voor jou? Ja, dat is gaaf. Zodra ik dus, hier het ijs opstel, dan, uh, dan gaat het helemaal gek. En uh, ja, dat is fantastisch. Is het uh, nou, waar je misschien wel een beetje van droomde, op het moment dat deze plannen bekend werden, dat het zo, ja, dat het zo uitpakt? Ja, nee, tuurlijk. Weet je. Ik kan me niet voorstellen dat mensen hier zagrijnig binnen zitten. Ja, ja, ja, hoe ga jij de, de, de vijf kilometer in, dus ook zonder chagrijn? Nee, ik ben hier überhaupt nog niet chagrijnig geweest... maar ik ga gewoon twaalf honden randen. Ja, Sven Kramer. Uh, Rietje is natuurlijk de trekker van dit evenement... maar Sven heeft ook wel zijn een centje bijgedragen. Hè? Ja, kijk, het, het is natuurlijk georganiseerd door het management van Sven Kramer. Dus dat hij positief is, begrijp ik ook alweer. Maar hij vindt het ook echt leuk. Kijk, hij, hij heeft ook wel eens gezegd... ik zou hem wel eens een Elfstedentocht willen rijden. Kramer is... Ja, dat is, willen we allemaal Nee, wel, maar ja. Kramer is opgegroeid... In Tjalf, binnen. Maar hij is iemand die toch ook altijd wel hard voor het buitenschaatsen heeft gehad. Zijn vader Iep was natuurlijk een uh, niet onverdienstelijk marathonschaatser. Hij heeft ook grote mm -hmm. wedstrijden natuurreis gewonnen. Het zit wel in DNA. Hij vindt dit leuk. Ja, dat hoor ik ook aan. En hij gelooft ook heel sterk. Want Kramer is iemand die verder denkt dan de dag van vandaag. Die ziet denk ik ook heel sterk de commerciële waarde van dit evenement. Ja, wat daar eindigen we zojuist even. Hè, dat, dat het een, een probleem kan worden, omdat er geen sponsor meer is. Ja. Uh, terwijl het dus uh, uh, uh, nog steeds in Nederland in ieder geval... ontzettend goede kijkcijfers scoort. De stadions zitten vol... Uh, ja, maar hoe, kan, ja. hoe kan het toch dat een Nederlands bedrijf daar niet voor geïnteresseerd ja, dus uh, is? Er spelen, uh, spelen een paar dingen. Kijk, uh, we hebben te weinig iconen. Dat zegt Kramer in datzelfde interview in Trouw. Kijk, als je kijkt welke schaatsen aansprekend zijn... dan is dat Kramer Wus. Hij laat ook niemand doen naast zich natuurlijk. Uh, nee, maar goed, het gaat we ook om uit We nieuwe namen gekregen het gek bij de is, de zitten, Spelen. Ja, maar wij denken nog de klassiek in sponsoring. Sponsors kijken naar andere zaken tegenwoordig. Die kijken ook naar marketingwaarde. We zitten voor het eerst nu met een generatie sporters, waarbij misschien wel een aanwezigheid op zijn social media... op een handige manier belangrijker is dan veel presteren. Dat is heel frustrerend. Ja. Ergens in het zuiden van het land is bijvoorbeeld een wielrenster... die volgens mij een erelijst heeft... waar ze vooral, geloof, de ronde van Etten Leuren, zo'n wedstrijd is die ze ooit gewonnen heeft. Maar heel Nederland kent deze dame. Ja, omdat het een knappe is. Omdat en ze is dus heel actief is. op social media. Heel actief op social media. Kijk, dat is een beetje waar we naartoe gaan. En dat het schaats is wat dat betreft een conservatief bolwerk. Er zitten nog te veel... Sporters zonder uitstraling, zeg maar. Maar komt, ik heb Esmee Visser gisteravond gezien bij jou op de buur. Ja. Dat was hartstikke leuk. Dat ja. wordt er weer één, hoor. Ja, hey, heel even, hè. Wat, wat, wat levert dit nou op voor die schaters? Nou, is, is, is dit toch niet de eer, mag ik aannemen, ja, nemen? Alleen laat ik zo zeggen, je wordt daar geen miljonair. Er is dus een totaal prijzenpakket, zowel mannen als vrouwen, wat dat betreft, is dat uh, redelijk uh, gelijkgelegd, van 64.000 dollar prijzengeld. Dollar. En uh, de voor winnaar, winnaar. Nee, dat is het totale prijspakket voor het, voor het hele veld. En het betekent dat de winnaar, zowel bij de mannen als de vrouwen, 20.000 dollar krijgt. Oké. Okay. Nou ja, dat lijkt me de moeite waard. Dat is de moeite waard. Ja. En ik denk dat een beetje slimme schaatser... Uh, dat ook wel in zijn, uh, zijn eindverrekening van zijn salaris verwerkt heeft... dat hij nog wat premies mee pakt. Dus ja. een titelwinning is altijd lucratief. 20.000 dollar voor de winnaar van uh, de WK Allround het Olympisch Stadion. Uh, er is nog een, uh, een groot evenement in Nederland in uh, Denbos. De Brabant Hallen Indoor Brabant. Dressuurrijders komen in de bak. Ja, wat krijgt de winnaar Ed van de Bent eigenlijk uh, van dat evenement? Weet je dat? Oh, dat, is, dat is even een strikvraag. Het is altijd veel minder dan bij het springen. Dus ja? morgen een paar ton uh, staat er voor de springrouters uh, op de rol. Maar paar voor de dressuurruiters is dat altijd maar een fractie. En dan is het toch geweldig dat je een uh, groot aantal Nederlandse routers nog hebt uh, gesteund. Wel door uh, sponsoren of door eigenaren van paarden. Die ervoor zorgen dat ze toch voor Nederland behouden blijven en zo hoog klasseren. En ook uh, vandaag eigenlijk weer. Of we geen Nederlandse winnaar hadden. Want uh, net als in Amsterdam was het. Het eh, toch weer de suprematie van eh, Isabel Wert. Ook iemand die zo'n eh, fantastische sponsor achter zich heeft. Madeleine Winters. En eh, ja, zij, er staat eigenlijk geen maat op haar. Ze is titelverdedigster voor de finale van die Wereldbeker, waarvan we de laatste kwalificatie hadden van de Europese League. De beste negen van die League gaan dan naar Parijs over een kleine maand. Maar Isabel Wert was als titelverdediger al automatisch geplaatst. Maar moest al wel met eh, een, een van haar paarden dan twee keer gereden hebben. Wel, ze heeft eh, zes keer gereden. En ze heeft daarvan vier keer gewonnen. Tweemaal met Weigold. En tweemaal met Emilio. En vandaag ook hier weer met Emilio. Met 87,405. Er staat geen maat op. Het publiek ging spontaan staan ook na haar rit. Maar het publiek ging eigenlijk nog sneller staan. Na de rit. Onmiddellijk na het afgroeten. Bij de rit van Edward Gal. Want die liet hier toch nadat hij in Londen derde was geworden. Met zijn paard Glocks Zanik. Met 79,340. Tweede in Amsterdam. Met een Hetzelfde paard met 81.860. En je hoort die opklimmende schaal. Vandaag was het dan een prachtige tweede plaats met 83.900... voor het jongste paard uit het deelnemersveld. 10 jaar gehengst. En wat zo belangrijk is, er zat spanning steeds op die, uit die proeven. Want het paard is eigenlijk pas sinds vorig jaar april... dus nog geen jaar geleden op het Grand Prix niveau. Het hoogste niveau gekomen. Maar vanmiddag liet hij echt een proef zien met lichtheid, ontspanning. Dat is wat de jury graag wil zien. Het was ook fout. Zaten bij de galopwisselingen de changementen om de pas. En op de twee pas zaten geen fouten. Dat wil hij nog wel eens doen. De Pirouettes, waarbij de paard in een galopbeweging op een, als het ware op een gulden of sorry, op een euro draait in de piste. Die was zo klein, die pirouettes. En Die kregen dan ook een prachtig cijfer. Ik geloof dat zelfs heel de juryleden een 10 gaf. En ook de uitgestrekte draf, die kreeg hoge cijfers. Nogmaals, er staat geen maat op, op Isabel Wert op dit moment met haar paarden. Wat ze kan kiezen uit Don Johnson, Emilie. Of We zullen zien, het, Edward Gal moet het nu doen met zijn paard Glock Sonic. Maar die komt eraan. En wie er ook aankomt, dat is Anne Meulendijk. Ze zit nog niet in het seniorenkader, maar ze is de eerste in het, in het A-kader van de onder 25. Haar debuut hier bij die wereldwerker, zesde plaats. Onthoud die naam, Anne Meulendijk met Avanti. Maar wie overigens, dat moet ik nog even zeggen, ook Nederland zal vertegenwoordigen bij die finale in Parijs. Dat is Madeleine Wittevrees. Met in. Het fundament was dat over indoor Brabant in Den Bosch. De Tireno Adriatico was vandaag de vierde etappe. We hebben het over wielrennen. Het was een etappe voor klimmers. En Gio volgt dat voor ons. Gio, um, voordat we naar uh, het spektakel gaan, al dan niet... In ieder geval uh, slecht nieuws voor Tom Dumoulin die uh, koers. Zeker, de zware tegenvaller. Hè? Net als gisteren met Wout Poels in uh, Parijs-Nice. Ook een valpartij van Tom Dumoulin. Helemaal in het begin ergens van de etappe. Op een moment dat je het niet verlag, Hij lag ook als enige op het uh, asfalt. Ja. Bleek uiteindelijk niks gebroken te hebben. Maar wel geschaafd en gebutst. En uh, hij heeft meteen uh, de Giro, of de Giro, de Tirreno verlaten. Ja, en dat komt ook eigenlijk niet weer zo heel onverwacht. Maar hij voelde zich al niet lekker voor deze Tireno. Dus dit, ja, dit was de druppel die de ja, hemel deed. Dat overmaken. zou ook met elkaar te maken kunnen hebben, hè? dat hij toch niet zo lekker in zijn vel zit en dan ben je misschien wat minder scherp? Ja, ik denk dat als je nog echt het gevoel hebt dat je nog heel veel kunt doen in het klassement, dat je dan nog wel doorgaat na zo'n valpartij. Maar goed, je kunnen niet helemaal in het lichaam kijken nee. natuurlijk, Vader. in ieder geval is geconstateerd dat er niks gebroken is. En houdt dat, uh, gooit dat zijn plannen in de war, denk je, voor de komende weken? Het is jammer voor hem. Ik denk dat hij sowieso uh, ja, toch, toch, toch liever een, een, een wat prettiger voorseizoen zou hebben gehad dan dat hij tot nu toe heeft gehad. Het wil allemaal net niet lukken. Ik denk nog even terug aan de mislukte uh, tijdrit uh, in een van de eerdere koersen die hij uh, dit seizoen al heeft gehad. Daar viel ook een plan in duigen om uh, hoog te scoren. Abu Dhabi was dat. Ja, dan krijg je dit in de Tireno eroverheen. Ja, dan is de aanloop in de richting van de Giro waar hij dan wel wil scoren. Hè? Dan moet hij zijn titel verdedigen. Ja, die is dan uh, toch wel hobbelig geworden. Uh, dus het dus het schop wel degelijk plannen in de war. Hij zegt zelf, ik zit over een paar dagen weer op de fiets... Ja. en dan kan ik weer trainen en dan kan ik weer toewerken naar de volgende doelen. Nou, de Tirreno dan, vierde etappe, zei ik al. Uh, wat is allemaal gebeurd? behalve die Ja, je had het over spektakel inderdaad. Uh, en uh, spektakel was het, want er zat een slotklim in van 13 kilometer, 7,3 procent gemiddeld, stijgingspercentage. Dus Sassoletto. Uh, ja, en daar, daar zagen we met name de laatste kilometers heel veel spektakel. We zagen onder andere Chris Froome, de nummer drie in het klassement, en eens na we grote problemen. Hij kon het tempo niet meer volgen daar in die eerste groep met de favorieten daarbij. Hij viel dus af. Ze hadden drie man eigenlijk in de top van het klassement bij Sky. Thomas, Jane Thomas, dat was de leider in het klassement. Froome, die op de Derde plaats komt. Kwiatkowski stond er ook goed bij. Nou, ook Thomas viel weg. Uh, die had uh, materiaalproblemen. Die uh, kwam uiteindelijk ook niet bij de eerste boven. En die liep zoveel achterstand op dat hij nu ineens vierde staat in het algemeen klassement. Op 26 seconden achterstand. Uh, ja, en Kwiatkowski was er gewoon niet bij op het eind. Uh, die heeft te veel werk moeten verrichten. Die kon ook dus niet mee tot boven. Dus ineens zijn ze al die mannen kwijt uit de top 10 van het uh, klassement. Ja, en. Als je kijkt gewoon naar de, de top van het klassement... de etappe werd trouwens gewonnen door Mikel Landa. Dan denk ik ook weer aan Sky vorig jaar. Hè. Je weet het, dat uh -huh. was toen een van die superknechten van Chris Froome. De man die niet voor eigen kansen mocht rijden... maar wel gewoon vierde werd in het eindklassement. Uh, en die won de etappe uh, op zijn 28-jarige leeftijd. Voor Rafal Maika, voor George Bennett, Arou daarachter. Dan hebben we heel verrassend een Belg op de vijfde plaats. Ben Hermans, is Benoot, daar wisten we meer van dat hij dit kon. Op de zesde plek. En Wilco Kelderman eindigde als achtste. Maar die doet het zo goed... Dat die nu in één keer tweede staat in het algemeen klassement. Op 11 seconden van Damiano Caruso. Die ook meegeslopen was in die eerste groep. Caruso staat dus aan de leiding. Kelderman staat 2 op 11 seconden. Landa 3 op 20 seconden. En Thomas is teruggezakt naar de vierde plek op 26 seconden. Dus er is heel veel gebeurd in die etappe. En met name in die slotfase. Gio, dankjewel. Gio lippers over de Tireno Adriatico. Uh, Zometeen gaan we hier uh, verder praten in de studio met Esther van Rijswijk. Economie dus. Maar eerst nog eventjes. Naar uh, Sebastian Timmerman, want laatste rit voor de Dwel is uh, inmiddels afgelopen. En niemand kwam voorlopig nog aan de tijd... waarmee uh, Luisa Slotkowska de tweede rit won. En we hebben inmiddels zes ritten gehad. Slotkowska dus nog altijd aan de leiding. 2 Dat is dus een baanrecord hier in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Want vier jaar geleden reden we hier ook. Toen ging het om een Nederlands kampioenschap allround En werd de 1500 meter bij de vrouwen gewonnen... door Diane Valkenburg in 2 0 -3. Nu dus 2 als uh, snelste tijd. Uh, als we nog 2-4-5 ritten, dus 10.000 in actie gaan krijgen op deze 1500 meter. Met in de slotrit dus het duel tussen Mio Takagi en Irene Wust, Wüst die bijna 3,5 seconden seconde achter staat op Takagi. Ik zit trouwens met verbazing te kijken naar de overzijde. Dat is de Marathon-tribune waar een enorme grote Colombiaanse vlag hangt. Zo'n vlag met geel aan de bovenzijde, brede band... en dan een kleinere blauwe band en een rode onderband. Volgens mij doet er geen, echt geen Colombiaanse schaatsen mee. Maar die vlag die hangt daar wel en die wappert behoorlijk door de wind. En als ik rechts daarnaast kijk, dan zie ik uh, een groot vak zeg maar, in de bocht... ter hoogte uh, van de startlijn, 1500 meter. En dan zag ik er net in één keer allemaal mensen staan... en die deden allemaal groene poncho's aan. Nou zit ik onder het dak van de eretribune. Dus ik kan het niet echt goed voelen, maar Steven Dalebout... die staat Domme. langs de kant van het ijs. Steven, is het nou regenen op dit moment. Ja, het begint, het begint langzaam te regenen. Ja. En dan heb je op zo'n uh, zo WK op een buitenbaan. Het gaat de hele tijd over het weer. En dus nu ook weer. Want het was zo lekker droog en warm. Het begint te regenen en het uh, zal ook wel even blijven regenen de komende uren hier in Amsterdam. Dus ja, uh, voorheen uh, de, de vanmiddag was het stadion oranje. Nu is het inderdaad aan de rechterkant van mij groen gekleurd door de poncho's. En het opmerkelijke is dat aan de linkerkant van mij... in die andere bocht aan de overkant van het stadion... mensen gele poncho's hebben aangetrokken. De stand van Nederland. Verhalen achter de economische cijfers. Ja, dat is zoals gebruikelijk op WNL op zaterdag. Het economisch nieuws, het belangrijkste economisch nieuws. Aangeschoven is economisch journaliste Esther van Rijswijk. Hartstikke fijn dat je er bent. Ja. Het gaat fantastisch. Met de Nederlandse economie hebben we deze week... weer eens bevestigd gekregen door het CBS. In sommige sectoren helaas wel... Te goed. En dat betekent dat ze daar staan te springen om personeel. In ja, de ICT. In de het Amerika, is weer zover. Ja. Ja, We dat... hebben er jaren met smacht op zitten wachten. En nu is het zover. Hè? Als werknemer, je bent weer gewild. Je kan aan de baan komen. Je kan in de onderhandelingen nog wat vragen ook. En met een beetje geluk krijg je het dan. Er valt weer wat te eisen. Dus dat is echt goed nieuws voor werknemers. En uh, ja, die kunnen weer aan de slag. Ook, en dat is ook heel mooi nieuws uh, voor uh, jonge mensen... in het uh, televisieprogramma stans, uh, van Nederland, wordt woensdagavond uitgezonden... is bijvoorbeeld een jonge vrouw te zien die zich heeft laten omscholen. Want eerst zat ze een beetje in de paardenbusiness, maar dan deed ja, ze... Van iets op... naar, ja, van paardenmeisje naar de bouw... Ze gaat in de bouwwerk, geloof ik. Ja, precies. En, maar ze, ze was zelf verbaasd over hoeveel dat oplevert. Laten we even luisteren. Ik ben nog in opleiding, maar, en dan gaan ze, al, uh, gaan ze het vraagstel aan je. Dus dat vond ik eigenlijk best bijzonder dat, dat het werd uh, gevraagd. Dat ik nooit verwacht. Zoveel mensen zoeken ze, dus eigenlijk. Nou, we hebben wel tekort aan leerlingen. Dat, uh, dat sowieso. We worden tekort opgeleid. Ja, meer dan is wat ons betreft, wel een blijvertje. Ja. Ja, dus je ziet dat je al tijdens je opleiding wordt gevraagd. Dit meisje krijgt 1700 euro. Ja. En ze heeft de kans om één keer per maand dan naar school te gaan. Maar dat is heel raar, want wij zeggen altijd: nee, je moet eerst die school afmaken en dan aan het werk. Maar zo gaat het dus niet meer. Nee, ja, je hoort ook verhalen van universiteiten hè, waar mensen met technische studies, die worden er al weggesleurd voordat ze goed en wel een scriptie af hebben. Dus er komt ineens weer wat discipline bij kijken. Um, ja, Ik las vanochtend ook trouwens een prachtig verhaal in. Mijn volkskrant of zo uh, van Corinne Vigrous. Hij heeft ooit gecashed met TomTom. Tom. En zij heeft flink geld geïnvesteerd nu en gaat in Amsterdam een gratis programmeeropleiding beginnen. Voor iedereen. Laat dat even tot je doorheen. Dus gratis en voor iedereen. Er worden geen eisen aan vooropleiding, of wat dan ook gesteld. Je komt daar, je moet een test doen voordat je begint, om, die wordt gecheckt op logica. Zo, dan ga je maand aan de slag. En dan zo'n 1 op de drie kan door. Dus er worden. Echt kansen geboden nu. En ook um, ja, gewoon heel erg die passen bij wat er nodig is op de arbeidsmarkt. Want daar gaat dit natuurlijk ook over. Um, en ik denk dat je nu wel zult gaan zien dat daar ook meer variatie in gaat komen. Want jij zegt terecht, moet je nou eerst je school helemaal afmaken? Ja. Um, en dat zou ik als ouder zeker tegen Dat is kinderen wat zeggen. we altijd riepen. Ja, maar er zullen ook wel, zeker voor mensen die uh, van het uh, mbo afkomen... en zo komen steeds meer leerwerkachtigen. Daar zit dat natuurlijk al heel sterk in. En daar is nu gewoon ook weer ruimte voor. Want als die werkgevers dat echt nodig hebben... dan zullen ze dat ook wel gaan bieden. En in die crisis smeekten we ze er soms om, maar ja... Pfft. Dat had het gewoon niet nodig. Dat goed dus is voor er. die mbo-scholen ook natuurlijk. Hè, die toch vaak een beetje in het uh, verdomhoekje zitten. Ja, en zeker die vakopleidingen ja. die echt wel in de stijgers gezet waren. Vlak voor de crisis al. Maar ja, god, je, je moet ze wel kwijt kunnen, al die mensen. Ja. ja, nu dus wel. En we hebben ook in de uitzending uh, Fred Teven... de oudste staatssecretaris, crimefighter, ja, <laughs> man van de OM... Het. die dus nu achter het uh, stuur zit. Uh, ja, deze carrière-switch. Het is ook nog mogelijk voor, uh, voor jou voor mij ook. Wie weet, laat we even naar me luisteren. Ja. Ik denk dat er een hele markt is van vijf plussers uh, Mensen die uh, niet zo makkelijk meer aan de slag komen. Maar vaak uh, nou, best goed kunnen autorijden. En met een beetje bijscholing kun je ook wel op een, uh, op een bus rijden. Kost moeite. Maar het is wel heel leuk. En het is, het, is ook, uh, het is niet onmogelijk om dat gewoon nog te leren op latere leeftijd. En dan heb je wel een hele leuke baan. Die je tot, als je wilt, maar tot diep in de 60 kan doen. Ja. Ja, dus ja, en dat is maar. gewoon fijn aan deze tijd. Dat je ook tegen mensen kan zeggen, ga nou, het kan nu. Dus je kan ook tegen mensen zeggen, ga nou iets van een opleiding doen... of ga je dan omscholen. En dat was heel lang natuurlijk echt veel moeilijker om te zeggen. En voor mij is de les daarbij, ja, dat klinkt dan toch heel zeikrig... maar het is gewoon een conjectuur. Het zal over een tijdje weer slechter gaan. Hopelijk niet zo'n diepe crisis als die we hadden. Snap nou ook als werknemer dat die periode ook weer komt. En dat je dus ook, als je wel lekker zit, eens moet nadenken van... goh, stel nou dat dit bedrijf over een paar jaar weer een heel zwaar weer komt. Ben ik dan degene die kan blijven... Of moet ik misschien nog even iets gaan regelen... zodat ik toch beter in die markt sta? Dak repareren als het uh, droog ja, is. Ja, dat geldt voor iedereen. Ja. Ja, wij moeten wat dat betreft allemaal een andere mindset krijgen over werk. Ja. Ja, woensdag tussen vijf, voor half negen op uh, NPO 2... de stand van Nederland, het televisieprogramma. Over krapte op de arbeidsmarkt. Ja, Ander nieuws van uh, deze week, Esther, is uh, ja, Trump. Die heeft ja. eigenlijk zijn belofte waargemaakt. Hè, America first. Ja. Forse importtarieven uh, op staal en aluminium. Maar ja, uh, daarmee... Wordt van alle kanten in S gezegd. Ja, nu begint hij een handelsoorlog. Veel gekerm, maar is het zo verschrikkelijk wat Trump doet? Uh, uh, het is nog geen handelsoorlog. Hè. Dus waar iedereen bang voor is. De deze move die hij nu maakt. Ik zeg, ik heb ook een beetje... Trump is gewoon de regels voor onderhandelen aan het herschrijven. Hè, dit kenden we niet. Die man is zo ondiplomatiek en van hup, geen gezeiken. Jullie zijn allemaal mijn vijanden totdat je me iets geeft... en we weer samen een biertje kunnen gaan drinken. Ja, En dat is, ik bedoel, heel veel mensen kennen dat type wel. Alleen tot nu toe hadden we er niet zoveel van in de politiek. Um, en ik ben geen politicoloog, maar dat kan leiden tot die handelsoorlog. Want als wij zeggen van ja, als we zo beginnen... hebben wij er ook nog wel een maar paar... Maar dan doen wij het dus, dan ja. doen wij mee. We zien, doen we, mee. Het, we zien het wel beleid, Zegt de volksstand vanmorgen. Wat zeg je? We zien het wel beleid. We zien het wel beleid, ja, hij heeft ook... Maar zo dan iets kun je, hoef, hoef je toch, toch niet aan mee te doen, zou je denken? Nou ja, dat, ik, nogmaals, ik ben geen politicoloog... en ik, we moeten zien wat hier uitkomt. Maar waar, eh, waar ik als econoom daar welstand van bang voor ben, is dat je dat actie-reactie krijgt. En dan, ik vind dat Trump en elke politicus mag keihard vechten voor de belangen van zijn land. Um, en hij mag dit doen. En alleen het punt is, wij mogen ook weer een tegenbod doen. En als dan heb je dus de vraag, ga je nou via regels en afspraken... en om de tafel en WTO en TTIP, en daar heeft links ook een hekel aan... daar heeft rechts een hekel aan, Trump en links heeft er ook een... gaan we dat doen? Dat is het oude stelsel, maar hij herschrijft... hij zegt, flikker ik allemaal bord. jullie mogen allemaal bij mij aan tafel komen... gaan we kijken wie de sterkste is. Als dat recht van de sterkste, als je dat doet... dan heeft straks de sterkste het grootste stuk van een kleinere taart... En dat is het gevaar waar je in terecht komt. En dat is waar mijn economen zeggen: uiteindelijk is die handel, als je dat rustig houdt en op basis van afspraken doet, en je kijkt of je steeds die tarief wat verder omlaag kan doen, daar winnen we in principe allemaal bij. Okay, nou, maar ja. toch blijft het gek echt, Europa vraagt zelf ook enorme importtarieven tot 86% ja. om dumping van staal door China te voorkomen. Dus we doen het ook al lang zelf. En nou ja, uh, China is de grootste valspeler tot nu toe. En, uh, daar, uh, komt, uh, en daar komen ook weer die tegenreactie vandaan. En daar komt Trump nu bij. Het gaat er niet om of iedereen eerlijk is. Het probleem met die oude afspraken is ook dat bleek dat die toch voor sommige groepen echt heel slecht uitvielen. Precies, en, daar, en daar, daar geeft hij zich ja, en daar, ja. daarom is links er ook zo boos over. Waar het om gaat is, raken we nu een systeem kwijt... waarbij we steeds opnieuw om de tafel gaan... en tot nieuwe stabiele afspraken komen. Dat is het gevaar. Ik weet het niet. Ik weet niet of het Trump lukt om met deze... Ja, misschien... Uh, zijn we, we gaan het op... zien. We gaan het zien. Nog wat anders. De bonus van Ralf Hamers, de CEO ja. van de ING. Links- en rechts, vriend en vijand vinden het niet kunnen. En wat vind jij, Esther? Nou, daar heb ik lang over. Hè? <lacht> <lacht> nou ja, voeg maar eens iets toe aan de hele discussie van deze week. Volgens mij valt iets aan toe te voegen. Eén, dit is natuurlijk wel een beetje door verkiezingstijd uit de hand gelopen. Hè? Want die Denk politici, je? ik vind zo gratuite om lekker te gaan roepen... van joh, wat doe je nou? Doe dan iets. He, die, ze kunnen niks aan die salarissen doen. Weten ze ook, willen ze ook niet. Ze willen Sterker ook een ander nog, financieel ING systeem. En de overheid, dat is dikke mik, toch? Nou Ja, dat is, ja want <laughs> als we onze belasting betalen, dan betalen we dat via ING. Hè. Nee, dus, Interessant. Um, en ja. hoogte solvabiliteit, of Doe voor mij een heel nieuw financieel systeem als je dat allemaal zo belangrijk vindt. Dus ik vind die politie, dat vind ik echt heel gratuït. Um, een ander punt is bij hoge salarissen. Als het een bedrijf is waarvan ik denk, ja, ze jatten niet van mij en ze graaien en de aandeelhouders vinden het goed, wie ben ik dan om te zeggen dat het te veel is? Maar banken zijn natuurlijk wel een beetje van ons. Want Zij wij zijn, zijn de van belastingbetalers. En dus... we mogen niet aan onze baas vragen, doe het maar even cash. Nee. We hebben de bank nodig. We hebben, we kunnen, we hebben geen andere keuze. We, we hadden in de crisis kunnen zeggen, we gaan banken nationaliseren. Dat hebben we niet gedaan. Met goede redenen. hebben we niet gedaan, met goede redenen. Dus, waarom, dus het is niet waar dat, dat, dat net zo'n bedrijf is als willekeurig IX. Het is uh, bedrijf, geen L'Oréal om maar. Want daar is dus de van de te van de 4 ING in het verkeerde rijtje. Het is ook geen voetbalspeler die al. Uh, Ralf Hamers, zelfs ik als voetballer kan zien welke de beste is op het veld. Ja, want en na zijn 35ste studios... kan hij blijven werken, een voetballer meestal Nee, maar bij een voetballer weten we het. We weten gewoon wie de beste is. Mm -hmm. nou, derde punt, ja, wij hebben er iets over te zeggen, wij belastingbetalers. Maar niet over zijn loon. Dat moeten we een beetje erbij nemen, dat we daar niet over gaan. Want we vragen uit de markt geld. Waar hebben wij nou iets over gezegd, te zeggen waar is de hele week niet over gegaan. Nou. Heeft, waar, wanneer worden wij boos met z'n allen? Ja. Als ze het risico te hoog wordt. Hebben wij, en dan met alle respect voor het FD, maar we hebben die FD-journalist in dat mooie interview met Hamers niet horen. Of met Van der Veer, waarom is die Hamers eigenlijk zo goed? Wat is zo fantastisch? Waarom moeten wij als belastingbetaler dit allemaal heel normaal vinden? En weet je, misschien heeft Van der Veer daar hele goede antwoorden op, maar ze zijn niet beantwoord, dus ik weet het niet of het nee. te veel is. Maar hij is de toch ook ingestapt voor die 2 miljoen? En hij wist toch dat hij ging verdienen? Waarom moet hij dan ja, opeens... Hij, uh, is in in is te hij, hij is in crisistijd ingestapt, ook toen de bank nog in handen okay. was van de belastingbetaler. En ING wordt bejubeld. Zij zijn. Bank is al lang geen bank meer. Het is een digitaal bedrijf, een ICT-bedrijf. Mm. En iedereen gaat op excursie. En het is een internationale case voor McKinsey. ING doet het fantastisch. En dus kan je zeggen, nou, geef die mannen wel bij, waarom niet? Maar wat wij als Belastingbetaler willen weten, is het nog oké okay met die risico's? Kom je nog een keer bij ons langs, dan uh, pas op en dan is het, dit allemaal niet waard. De Belastingbetaler en als je draait er wel voor op als het vaak. Ja, maar we hebben ook 4 miljard winst gemaakt, Wij, de Belastingbetaler. Op ING? Ja, maar dat wisten we niet van tevoren. Dat was is 300 komen. euro per persoon. Ja. En dat was, uh, god de greep, ja. Want wij dachten toen Wouter Bos daar stond met Balken, dat wij allemaal de schip in gingen als belastingbetaler. Nee, Sterker nog. We gingen de hele tijd roepen dat we dat geld nooit terug zouden ja, krijgen. Dat zijn we het allemaal terugkregen. Ja, met, met rente. Maar dat was meer gelukt dan wij zijn. Dan willen we toch weten. En dit is precies de vraag, want veel te vaak worden uh, topmannen beloond voor het nemen van voor gokken. Als je bewust risico neemt en je doet het goed en strategisch... dan mag je van mij, geef je die man 10 miljoen. Maar wordt die man nou beloond voor het verhogen van het risico? Want heel vaak... ...oport geld verdient door gewoon te gokken. Nou, allemaal dat soort dingen, dat staat allemaal wel... ...een analistenrapport hoor. ik heb ze niet bijgepakt... ...maar ik heb de, de hele discussie over okay, deze week nou, gespeeld. We werden gekaapt door politici... ...die allemaal even wilden roepen hoe belachelijk het is. Heel fijn dat jij alsnog... Uh, ...dit punt hebt kunnen maken hier... Uh, ...bij uh, WNL. In combinatie met de NOS, we gaan straks weer door... ...met uh, schaatsen. Dankjewel uh, Esther van Rijsweek... ...econoom en journalist. En graag werkt nog één keer op het televisieprogramma... ...Stand van het Land woensdagavond 5 voor half negen op NPO 2. NPO Radio 1... Wij twee, gaan naar oh, het nieuws. Ja, twee, ja, twee overhoofd. Er zit namelijk al Lieselot zit hier. Nou, van baan. Ja, nou, fantastisch. Advocaat Lisbeth Zegveld vindt het belachelijk... dat de Argentijnse rechters die piloot Julio Potsch vrijspraken... nu aangifte willen doen tegen de drie Nederlandse oud-collega's. De rechters denken dat zij valse getuigenissen hebben afgelegd. De oud-collega's, cliënten van Zegveld... zeiden dat ze Potsch hadden horen vertellen... over zijn rol bij de dodenvluchten in Argentinië... In Oostenrijk is ophef ontstaan over een politieinval bij de inlichtingendienst BVT. Drie ambtenaren van de dienst worden verdacht van verduistering. Normaal komt dan de financiële politie, maar nu werd een inval gedaan door een zwaar bewapend straatcriminaliteitsteam. Waarom is onduidelijk. Er zijn ook documenten meegenomen uit een onderzoek naar extreemrechts. In een sauna in Gelderland is een verborgen camera in beslag genomen. Politie vond een nog werkende camera tijdens een onderzoek. Afgelopen week deed de eigenaar van de sauna aangifte... nadat op een forum beelden waren opgedoken van mensen die zich daarom omkleedden. Hij zei dat alle camera's inmiddels waren uitgezet. En in een loods in Culemborg is bijna 15.000 liter aan chemische vloeistoffen gevonden. Politie denkt dat de stoffen bedoeld waren voor het maken van synthetische drugs... In de lood zijn vijf mensen aangehouden tussen 22 en 62 jaar. Ik denk dat iedereen denkt dat het synthetische drugs waren. Hè? Denk je ook niet? Ja, nou ja, je kan je <laughs> toch bijna niet voorstellen wat het anders ja, maar zou zijn. Ja, wat moet je ze dan mee? Ja. Ja. Uh, Willemijn Hubert, ja, vorige week stonden heel veel mensen zelf op de schaats. En dan moet je nou kijken. Het is ineens lente. Het toch? is ineens lente, toch? wat is de temperatuur eigenlijk? Op uh, sommige plekken op dit moment 14 graden, zeg 12 tot 14 graden. Er zijn een paar uh, uitschieters naar beneden. Bij Terschelling bijvoorbeeld is het maar een graad of 6. Ik denk is dat dat het, het ijs dat daar nog ligt, dat dat, dat heel erg uh, beïnvloedt. En uh, in het zuidoosten van ons land was het uh, 17 graden vanmiddag. Dus het was echt heel zacht. Heel erg, heel erg zacht. Ja. ja, echt heel anders dan vorige week. Precies, uh, maar we houden het niet droog. Nou, op dit moment trekt er weer een, een nieuwe neerslagzone over ons land... vanuit het uh, zuiden, um, richting het noorden. Dat trekt in de loop van de nacht dan in het noordland uit. Dan is het weer een paar uur droog, zijn er wat opklaringen. Kan Er ook mist ontstaan, vooral in de kustgebieden... en rond het IJsselmeergebied. Er is vannacht ook niet al te veel uh, wind. En koud is het ook niet, want het is dan een graad of 8 à 9, wat we overdag zouden we moeten hebben. En morgen begint de dag weer met een nieuw gebied met neerslag. Echt buien, geregen, dus het kan soms echt even flink kletteren. En de meeste neerslag valt waarschijnlijk in een strook... over het westen van ons land. In het oosten is het denk ik niet helemaal droog, maar er valt echt... Heel veel minder, dat scheelt echt wel een, een beetje. En in de middag wordt het dan weer wat droger. Vallen er af en toe nog een aantal buien met een kleine kans op onweer erbij. En het is morgen 12 tot 14 graden. En dat is ook normaal voor tijd van het jaar? Nee, wel overdag zou het een graad of 9 moeten zijn in deze periode. En s'nachts is het een graad of 3. Dus daar zitten we wel echt even ruim, ruim boven. Ik wil je hartelijk danken voor nu. helemaal weer. kiesinformatie René Passet. Ja. Dus, uh, je kunt op de meeste plaatsen prima doorrijden. Behalve op de A20 van Gouda naar Rotterdam. Want er is een ongeluk gebeurd met een paar auto's bij Nieuwekerk aan de IJssel. De file is niet zo lang, maar de vertraging is wel behoorlijk. tussen ik het Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. Uh, dus heb je de keuze, dan zou je kunnen overwegen... om via Den Haag naar Rotterdam te rijden. DNL op zaterdag langs de lijn. Met Margreet Spijker en Jeroen Stomporst. Waarin we natuurlijk bij het BK Allround gaan zijn in het Olympisch Stadion. Jaap Stalenburg is, met, is bij ons al de hele middag. En uh, is groot ver van het toernooi. Lekker buiten schaatsen. En uh, daarom ook een het wel. Uh, ja, dus het programma loopt een beetje ah, uit. Het programma loopt een beetje uit. We hadden net even... Ik grijp even terug naar die Colombianen net. Want daar zit, ja, een interessant, al... daar zit een heel interessant aspect aan. De laatste jaren... Colombia is in de wereld een van de leidende landen... als het om inline skating gaat. Skileren ook, skileren, ook wel. Hè? En ja. was skileren, en dat is in Colombia sport nummer één. Er zijn heel veel grote toernooien. Bijvoorbeeld in Medellin. En nu zijn er de laatste jaren... heel veel Colombiaanse jongens en meisjes... die zomers... Trainen mm -hmm. tijdens de zomerreisperiode op Tjols. En de verwachting is een beetje, en ook de hoop, dat daaruit misschien kampioenen gaan ontstaan. die zorgen voor een stuk mondialisering van ja. de schaatsport. Maar ze doen hier niet mee. Ze doen hier niet mee, maar het is ook geen absoluut toeval dat ze daar rondlopen, moet ik eerlijk zeggen. Ik zou er geen misschien. één kunnen noemen, maar jullie misschien wel. Een Colombiaanse schaatser nee. van ja, die, komen. die komen. Ja, ja die echt. deden wel met de spelers mee, maar ik, ik de moet de hier nu ook het antwoord zullen. race trainen ook met <laughs> oh, Nederlandse bekommers. Pedro Cauzil, natuurlijk, hoe kan ik hem vergeten? <laughs> Gelukkig. Ja, heb, ik een heb ik een eindreactuur. Goed. Um... Ja, ja, het, ja, gaat, het, het gaat, gaat uh, daar gebeuren. Het gaat, het gaat straks nu allemaal om die laatste rit. En ja, Wust die zat gisteren in een hele lastige positie op met 500 meter. Ze had een beetje het effect van het weer onderschat denk ik. Dat was een ja. slecht. Maar ze heeft zich zo fantastisch herpakt op die 3000 meter. zelfs zei ze letterlijk, ik heb me een schop onder mijn kont gegeven. Ja, en een, een buste is gewoon goed. Hoi. Nou, ik ben heel benieuwd, want ze, ze heeft de goede vorm nodig... tegen Miho Takagi in de elfde rit. We gaan kijken nu bij Sebastian Tierman. Want het is Noorwegen-Rusland nu in de baan op de 1500 meter met uh, Idan Jatoen, Dat is de Noorse, de nummer 9 in het algemeen klassement. Dus uh, die moet nog even aan de bak, want anders dan, uh, gaan we haar niet terugzien op de 5000 meter. En datzelfde geldt voor de nummer 10, Yevgenia Lalenkova. Dat is namelijk uh, de Russin. Want je moet bij de top 8 eindigen en dan het liefste in zeg maar in zowel het algemeen klassement naar drie afstanden als over de 3000 meter van gisteren. Dan kwalificeer je sowieso voor de slotafstand en anders is het even afwachten geblazen. Jatoen ligt voor na de 1100 meter, 1.284, daarmee is 1600 te sneller dan Lalenkova... maar wel 4700 langzamer dan Luisa Slotkowska. 2.01.80, dus de snelste tijd van die Slotkowska. We zitten inmiddels in de laatste ronde met zowel Njatoen als Lalenkova natuurlijk. Lalenkova heeft wel het voordeel van de laatste binnenbocht... maar komt ze dan met heel veel moeite nog in de buurt van Njatoen? Nou, het antwoord op die vraag is ja... Hoort er hermen Wennemars inmiddels ja. ook. Die zit alweer naast mij. En samen kijken we naar toen. Die dan toch de ritwinst pakt in deze eerste rit. Nou, dit wel. En dat doet ze in de tweede tijd. 202 86 om 2.03.35, dat is dan de, de eindtijd van die uh, Lalenkova. Tweede en derde staan ze achter slot Koska. Erben 2.01.80, dat is een record. hier. Ja. Denk je dat die tijd er nog aan gaat? Ja, die uh. tijd gaat er nog wel aan. Alleen de omstandigheden worden wel weer uh, zien ogen slechter. Omdat het echt begint te regenen. Dan krijgen we een beetje hetzelfde probleem als dat we, we gisteren ook hadden. Dat het ijs, dat water komt op het ijs, dat vriest meteen op. En dan krijg je meteen een soort van schuurbuier. Maar uh, er komen nog wel een paar echte klasbakkers om eraan, hè. Die uh. Takaki en die die gaan zo meteen... Die moet in principe gewoon onder de twee minuten hier op deze baan. En dat zou wel bijzonder zijn op zo'n buitenbaan. Onder de twee minuten. En klagen over het weer, dat doen we niet. Want uh, ja, dit wilden we met z'n allen. Hè, graag weer zo'n toernooi in, uh, in de buitenlucht. En trouwens, dat zijn ook wel de toernooien die je dan het meeste onthoudt. Want uh, in deze afgelopen dagen, gisteren, vandaag... er wordt natuurlijk veel teruggeblikt, nostalgie al om. En dan hoor je mensen weer vertellen over de toernooien in het verleden. Maar ook uit het recentere verleden. Het enige toernooi in deze eeuw in de buitenlucht verreden in Boeddha in 2001. Waar Annie vriesingen won bij de vrouwen. Ja. En Rietje Ritsma bij de mannen. Daar was het zo warm. Daar kon alleen s ochtends heel vroeg gereden worden. Rond een uur of acht, negen kan ik me nog herinneren. En dan s'avonds laat. Met het prachtige verlichte kasteel op de achtergrond. En dat zijn de toernooien die uh, onthouden. Dus misschien doen we dat over een paar jaar ook wel. Met dit toernooi. En blikken we nog uh, vol nostalgie terug. Dat zal Sablikova niet doen. Want zij staat achtste. Martina Sablikova. Na uh, de twee afstanden van gisteren. 19 tiende op de 500 meter, derde op de 3000 meter. U het schot op de achtergrond. Ze is vertrokken op de 1500 meter... tegen Nicolaas Drahalova. Achtste. Dan kwalificeer je je nog net... voor de slotafstand. En dat voor een vrouw die sinds 2009... altijd op het podium is geëinigd. Viervoudig wereldkampioen allround. Het is haar elfde WK. En ze rijdt op dit moment achter Drahalova aan. Ja, Sablikova, Erben heeft veel problemen... met rug en knie. Ja, ze heeft heel veel problemen met de rug en met de knie inderdaad. En dan dat, dat heeft ze met name op die korte afstand... heeft ze daar gewoon echt... Last van. Dat zag je gisteren ook op de 500 meter. Ze bewoog zo moeilijk en dan schudt het hele lichaam heen en weer... omdat ze gewoon geen flexibiliteit heeft onderin die onderrug. En dan, is het echt, ja, dan doet het bijna pijn aan je ogen om naar te kijken. Maar als dan die afstanden langer worden, dan kan ze rustiger schaatsen... en dan laat ze nog wel haar klasse zien. En toch zie je dat inderdaad nu ook terug. Het is uh, ja, wat hout terug, met alle respect zeg maar. Je ziet echt dat ze ervoor moet werken. Ze ligt nogal dat achter trouwens op haar landgenoten. Nicola Zdrahalova, die is 21 jaar jonger. Rijdt toch al wel een aantal jaar mee. Al is dit pas haar tweede WK-orhoud. Ze heeft bij de EK's wel vaker uh, meegedaan. En Zdrahalova kruist voor Martina Sablikova langs. En gaat van de buiten naar de binnenbaan. Ja, dit is een extra tikje natuurlijk voor Martina Sablikova. De, die ze krijgt in deze ronde. Zdrahalova via de binnenbocht loopt ze iets verder uit. Alhoewel, ik moet wel ja. zeggen, het begint er wel beter uit te zien. Ja, het Martijn. kan er ook doorheen trekken. Want door die buitenbocht kan ze, loopt ze de hele buitenbocht mee met de, met de jonge Tjechische. Het gat is nu in één ronde bijna gedicht. De slotronde, of de ronde van Martina Stapikov, is nu 31-8. En dat is een, een, prima, een prima ronde. En de kans is nu op de kruising. Maar kan zij gaan jagen. En dan gaat ze deze rit gewoon winnen. Want ze heeft een prooi voor zich op de kruising. En dat gat gaat ze heel hard dichter daar. En met het ingaan van de bocht zitten ze nog maar 4-5 meter achter. Nicolaas de Halova valt stil. Voor H was deze 1500 meter een meter of 400 te lang. Onderdoor gekomen inmiddels Martina Sblikova 30 jaar dus. De viervoudig wereldkampioen allround gaat de rit winnen. Maar komt ze ook aan die 2081? Nee, nee, nee, dat gaat haar niet lukken. Dus blijft Luisa Slotkoska bovenaan staan op de 1500 meter. 202, 49 voor Martina Sablikova die de Polsen wel voorblijft... in het algemeen klassement, maar haar landgenoten... de Halova niet voorbij gaat in het algemeen klassement. Het verschil was 1,3 van een seconde. En ze pakt hier 1,2 van een seconde. Dus niet, niet genoeg tijd om de Halova voorbij te gaan... in het algemeen klassement na drie afstanden slot. Koska nog altijd bovenaan. Als we uh, naar de laatste drie ritten gaan... Op deze 1500 meter. En we nu uh, weer gaan kijken naar de afscheidstoernee van Anouk van der Weijden. Ja. Dit is haar laatste dag in haar loopbaan. We hebben trouwens net gezien in de dwelpauze hoe Linda de Vries werd uh, gehuldigd. Linda de Vries, een echte pure allroundster, kwam net te kort om zich te kwalificeren voor dit toernooi. Maar zij heeft aangekondigd dat ze ermee gaat stoppen na dit uh, seizoen. En datzelfde heeft Anouk van der Weijden bekendgemaakt. En ik vind het knap, als je ziet, met alle respect voor Van der Weijden, het was geen super talent. Maar door hard te werken, goed gedisciplineerd, met een goede mentaliteit... heeft zij echt een hele mooie erelijst opgebouwd. Ze heeft de World Cup gewonnen, ze heeft meegedaan aan WK-afstanden... twee keer aan de Olympische Spelen, net vierde... Op die 5000 meter in Gangneung. EK gereden, zowel op afstanden als Eko Ze is dit seizoen Nederlands kampioen Allround geworden. En maakt haar debuut dit weekend op het WK Allround. Ze werd tiende op de 500 meter, ze werd vierde gisteren op de 3000 meter en staat ermee stabiel als vijfde in het algemeen klassement. Dit wordt haar laatste 1500 meter uit haar loopbaan. En ze neemt het op terwijl we het ready horen tegen de Italiaanse Francesca Lolo Brigida. Trokken dus voor deze rit. 9 van de 11 op de koelste baan in het Olympisch stadion. Voor de marathon tribune langs Dennis van der Gun. De coach van Anouk van der Weijden komt een stukje de baan opgegleden. en Met de handen rond zijn mond. Die heeft hij wel nodig. Want het is een oorverdoverd lawaai. Vooral als er een Nederlands in de baan komt. Roept hij nog van alles en nog wat naar de. Luister mee naar het publiek. Dat lekker applaudisseert en erachter staat. Zij aan zij van der Weijden en Lollobridge daar naar 300 meter. Ja, dat is een goede opening hoor. 26-3 voor Anouk van der Weijden. En is nu al 16 sneller dan de snelste tijd... Uit... Alleen Lolle Bricia die rijdt ook een opening van 26-3. En hij, zij heeft de bui eerste buitenbocht. Waardoor ze op de kruising naar Anouk van der Weijden kan, kan heen rijden. En dat doet ze ook. Was dicht het gat al. En met de komst door die binnenbocht langs zij. En neemt ze een afstandje van een paar metertjes. En Lolle Bricia heeft natuurlijk ook gewend om ook wel eens op de rijden, hij rijdt marathons. Dus is deze omstandigheden dat kan de kans nog wel mee omgaan. Een kortere vinnige slag. Rolle tijd nu. Lolle Brigcia 29 en 30, 1 voor Anouk van der Weijden. En nu heeft Anouk hè, het voordeel van die. Buitenbaan En dan kom je op de kruising en dan kun je gaan jagen. En dat moet zo, want het gat moet nu gedicht worden. Ja, dat loopt niet zien de ogen terug voor die marathon-tribune langs. Het is wel zo dat Anouk van der Weijden iets meer snelheid heeft... dan de Italiaanse Lolo Brigida, 27 jaar, uit Rome. Ze tendert er niet naartoe, dat niet. Nee. Maar ze is er wel zo'n beetje naast gekomen. Dankzij de binnenbocht licht voordeel nog voor Lolo Brigida... die in het algemeen klassement 51 achter achterstaat... ten opzichte van van der Weijden. In deze ronde 210 e inlevert. En dan schommelen ze rond de tijd van... Slot Koska met nog één ronde te gaan. De ene, Lollobrigida iets sneller, de andere van der Weide iets langzamer. Slot Koska en nu in de laatste ronde heeft Lollobrigida weer het voordeel dat ze voor de tweede keer naar Anouk van der Weide kan toerijden en ze heeft het voordeel van de laatste binnenbocht, maar van der Weide denkt: "Ik wil mee." Ze probeert mee te glijden in die buitenbaan met die Italiaanse. maar ik vrees toch dat ze haar laatste 1500 meter in de loopbaan gaat verliezen. Ja, dat gaat gebeuren. Lollobrigida wint de rit. Komt ze aan? Een bar Oeh, ja, ja, de laatste tijd. 2-0 2048 van Francesca Lollobrigida. 2094 voor Anouk van der Weijden. Met nog twee ritten te gaan op deze 1500 meter. Anouk van der Weijden, nog één race en dan is haar loopbaan dus voorbij. Bevredigend, Jaap? Deze, deze race van ja, Van der Weijden? Ik vind dit heel leuk. Ik vind het echt heel leuk om te zien. Maar hoezo is laatst... haar loopbaan voorbij? Zo... Nee, ze, uh, stopt, ze stopt, ze stopt. Oh, ze dat doet ze zelf. Ja, niet dat, dat nou, goed. Nee, maar ze zeg, dat... Ik hoe denk dat ze ook die... Ja, nee, Perstijn, die gaat door tot de 62ste. Maar <laughs> ik denk dat zij stopt. Ze heeft een mooie carrière gehad. En zij ziet ook wel het perspectief dat het komend jaar moeilijk wordt... om een goed team te vinden. En... Dat heeft ze al een paar keer moeten doen, hè? Ja, de, de, is... De, dat is heel moeilijk, Kijk, de kracht van Hanoek van de Weijden is dat ze altijd... vanuit onmogelijke posities, vanuit het kleine team... Uh, minder trainingsfaciliteit, altijd teruggeknokt heeft... en altijd weer terugkomt ja. in de top. En ik denk dat ze daar niet nog een keer zin in hadden. De laatste twee ritten op de 1500 nee, meter. de Italiaanse hebben het daar al over gehad. Nu moet het gebeuren. Vertel jij nog heel snel het verhaal van is Lolo dan. Dat is het achternichtje van de fameuze, inmiddels 90-jarige filmster... Gina Lollobrigida. Oh, oké. Okay. Nu ga ik toch anders naar haar kijken. Het idool van je vader waarschijnlijk. Ik ga het eens even aan hem vragen. Ja. <laughs> <laughs> Sebas... We kijken naar uh, Kikuchi. Ayaka Kikuchi. Ja, zeker weten. Uh, Ook mooi. Uh, een dame die uh, al een behoorlijke erelijst heeft. 30 jaar is ze, deze Kikuchi. Op de Spelen kwam het er niet helemaal uit. 16e, en 19e individueel. Maar Olympisch kampioen geworden met de ploegenachtervolging. In dus individueel kwam het er niet helemaal goed uit. Kikuchi is vierde in het algemeen klassement. 300 Driehonderdste maar achter Antoinette de Jong. En dat is de vrouw die we, hoorden, die we gisteren hoorden praten over natuurreis... op de koelste baan in Amsterdam. Oh. Recht, ja, valstart. Uh, Antoinette de Jong is die de valse start maakt. En terwijl het natuurlijk recht wel kunstijs is. Ja, Antoinette de Jong, natuurlijk een kind ook van Tiof. Ze woont daar zo'n beetje praktisch om de hoek. Een dame die uh, opgeleid is in de hal. Opgeleid is met het schaatsen En die misschien gisteren wat moeite had met het rijden op zo'n buitenbaan. En vooral het omgaan met die uh, wisselende omstandigheden. Ik kijk trouwens nog even. Ik zie nog steeds allemaal mensen met poncho's opzitten. Uh, op ook langs de kant van de ijsbaan zie ik mensen met hun capuchon. Op, onder wie collega Steven Dalebout die daar keurig netjes alle tijden aan het meeschrijven is. Ja, ik zwaai even terug naar Steven Dalebout. Want hij zwaait keurig naar ons. En wij zitten lekker onder het dak van de ered. zitten we droog. droog. Het is zelfs een beetje warm hier. Ik heb net mijn jas uitgedaan. Sorry, Steven. Terwijl Antoinette de Jong zich weer meldt bij de startlijn. Net als Ayaka Kikuchi, al een gekheid op een stokje. Deze tweede start moet ja, goed zijn. Goed. En die is goed gelukkig. En je ziet wel dat het met name Antoinette de Jong is... die wat langer bleef wachten bij die start. Geen risico's wilde nemen. Kikuchi... Kikuchi beter vertrokken op de 1500 meter. Zij heeft ook duidelijk het voordeel van de tweede binnenbocht. En misschien dat dat dan wel de Japanse ertoe kan uh, verleiden om in ieder geval een aanval te plegen op die derde plaats in het klassement na drie afstanden. Dan moet ze 300ste goedmaken op Antoinette de Jong. En ze ligt ietsje voor naar de 300 meter. 400ste. Ja, openingen 26.5 en 26.4 4 van Kikuchi. En dan zie je toch wel op de eerste de rechte eind. Na 300 meter toe dat het altijd eventjes nog een keer twee armpjes losgooit. Om even bij te schaken, Want dat is nog te weinig. Was snelheid, want ze wil afstand nemen van Kikuchi En dat lukt dan ook niet, want Kikuchi komt nu naar 700 meter toe. Komt ze onderdoor. Antoinette de lange buitenbocht probeert aansluiten te houden met de Japanse. En dan gaan ze hier, gaat Kikuchi na de 700 meter toe met een metertje of twee voorsprong op haar. tijden nu, ben benieuwd. Ja, 29, 39, 1 voor Antoinette de Jong. En nu kan Antoinette de Jong kan ze gaan aanpikken bij de Japanse. Nu moet zij gaan jagen daar op de kruising. In deze tussenronde. En dit is dus de enige keer dat Antoinette de Jong echt kan jagen. Dat kan Kikuchi, de pupil van de Nederlandse trainer Johan de Wit... de successtenen daar in Japan, dadelijk weer gaan doen in de laatste ronde. Door die Noordbocht heen voor zeg maar, de gele poncho's langs. Dat zal misschien wel te maken hebben met de sponsor van de ploeg van Sven Kramer. Daar rijdt Antoinette de Jong nog niet voor. Misschien volgend seizoen wel... maar ze neemt de voorsprong in de rit op Kikuchi. Is in deze ronde maar liefst 16e van een seconde sneller. En dat doet ze heel goed. Maar nu, maar nu, die laatste ronde... de laatste keer kruising, geen richtpunt meer voor Antoinette... Antoinette de Jong, die wat meer naar achter trapt. De rechterarm van de rug afhoudt. Kikuchi, die blijft op dezelfde achterstand rijden, zo'n beetje. Dat blijft een meter of twintig. En dan kun je wel het voordeel hebben van de laatste binnenbocht. Dan kom je er niet meer aan in het geval van Ayaka Kikuchi. De ritzegen gaat behaald worden door Antoinette de Jong. Die tilt hier een tikkie uit aan Ayaka Show. Kikuchi. En wint de rit in de, even kijken, vierde tijd tot nu toe. 2-0-1-90 noteer ik voor Antoinette de Jong. 2-0-3-15 voor Ayaka Kikuchi. Dat is slechts de zevende tijd ja, voor de Japanse. Het... De vierde tijd voor Antoinette de Jong. Ja, je ziet het ook op het ijs. Hè. Het regent daar nu. Het ijs heeft dezelfde omstandigheden als, als gisteravond weer. Als je nu in die laatste rit het hebt heb je echt veel minder omstandigheden dan in die eerste rit. Dus deze tijden zijn inderdaad langzaam. Maar misschien hebben ze wel harder gereden... maar ja de, de, het ijs laat het gewoon niet toe om hier op dit ijs echt sneller te maken. Ja, toch zag je gisteren in de laatste rit toch ook wel Mio Takagi heel goed knokken en die maar werd gewoon tweede ook, ja, onder de 3000 dat, dat meter. Met, met een wij een hebben gisteravond een... de hele avond geroepen, ja, laatste rit dat, dat gaat een groot probleem klopt, worden het, voor Takagi en die werd tweede. Ja, maar dat zegt denk ik meer over de, over de klasse van Takagi dan over het, dan, dan, dan, dan, dan over, over het ijzer, -ijzer het en daarom denk ik, ben ik ook heel erg benieuwd naar deze rit. Nu rijden ze gewoon tegen elkaar, Irene en en, en, en, en Mio we rijden tegen elkaar dus wie er echt de sterkste is, dat gaan we nu gewoon zien. Hè. Dit is gewoon een duel onderling geen, geen, geen wisselende omstandigheden allebei de dames hebben precies dezelfde Irene Wüst werd olympisch kampioen. We gaan eventjes terug naar die maandag 12 februari 2018. Wüst in 1.54, 35 Ja, dat wordt hier natuurlijk niet gereden. Maar kijk vooral even naar het verschil. Twee tienden was ze toen sneller dan Mio Takagi. En Irene Wüst heeft nu het voordeel. Dat was ze trouwens op de Olympische Spelen ook. Terwijl ze wordt aangekondigd door speaker Jan van der Meulen. En die doet het altijd met van die lange uithalen bij zijn klinkers. En het publiek reageert daar goed op. Bij de Spelen dus ook tweede binnenbocht. Maar laatste binnenbocht. Je kunt misschien maar beter tweede staan in het klassement. Zeker, misschien, misschien wel. Maar Tagaki heeft al buiten de Olympische Spelen alle 1500 meters gewoon gewonnen. Hè? Dus dit is een duel. Dit is eer. Hier staat alles op spel. De wereldtitel, de eer. Wie is de beste 1500 meter rijden en wie gaat de beste allrounder worden? En ze zijn in één keer goed vertrokken. Nog nooit werd er een Japanse dame of man wereldkampioen allround. Gaat Mio Takagi geschiedenis schrijven vandaag in Amsterdam? Of steekt Irene Wus daar een stokje voor? Veel wordt duidelijk nou. na deze rit. Het is een belangrijke rit in dit toernooi. En het initiatief ligt bij oh, Mio wat Takagi. Wat Want de Japanse, 23 jaar uit Hokkaido, komt prima uit de startblokken opent in 25-54, is daarmee ruim drie tienden sneller dan Irene Wuust. De tweede bocht gaat ook prima voor Takagi. Neemt mooi de snelheid mee de, de kruising. Houdt de rechterarm voor de marathontribune. Met die mooie marathontoren langs Houdt ze van de rug af. Irene wust in de achtervolging. En ik moet nog maar zien, Erben, of Irene wust in de binnenbocht naast Takagi komt. Nou, dat gaat het denk ik net niet lukken. Want uh, ze komen de bocht uit. En Takagi heeft gewoon een medietje of drie, vier voorsprong. En Irene gaat echt bijschraken. Ze weet, hij moet ernaast, ik moet ernaast. Want ik moet Takagi op de kruising zometeen niet, niet, niet, niet de kans geven om, om, om, om uh, te profiteren tijden: 29.6 voor Davis. 29.7 voor Takagi. En nu kan Takagi gaan jagen op de kruising. Dit is de enige kruising die zij heeft. Nu moet zij erheen rijden. Nu moet ze dat gat gaan dichten. Maar dat gat dat gaat ze niet dicht, hoor. Dat gat gaat Mio Takaki gewoon niet dichter. Ze komt er wel bij. Erbij. Daarnaast, daarnaast gaan zij aan zij zo meteen naar 1100 meter. Het komt op de laatste ronde aan. Het verschil in het algemeen klassement is uh, groter in het uh, voordeel van Takagi. 3,4 seconden. En Takagi gaat met 1.26.47 de laatste ronde in. Twee teams sneller dan Irene Wust. Ronde tijden gelijk. 31 En nu moet dan de 300 meter van Wust komen. Nu moet ze gaan jagen op de kruising. Armen op de rug. Maar Takagi houdt de snelheid te pinsen. Hij gaat naar de, de buitenbocht, buitenbocht aan toe. En die valt die buitenbocht echt aan. Die weet natuurlijk dat Wust eraan zit te komen. Maar ik moet nog maar zien of Wust er voorbij komt. Nee, dat lukt haar nog niet. Het moet op de laatste meters gebeuren. En het gaat misschien nog wel gebeuren bij de Zal. Een schitterende sprint. Maar het wordt Takagi die wint in 1-8. 52, 82 wint Mio Takagi deze 1500 meter. Wust 1,58, 89 op de tweede plaats. Takagi haalt wel revanche hier voor de nederlaag op de Olympische Spelen. Want nu verslaat zij Irene Wust. En dan tik ik de tijden snel in in dat prachtige programma. En dan zie ik dat het verschil op de 5 kilometer vanavond... 11 seconden en 61ste van een seconde is in het voordeel van Mio Takagi. 11,6 seconden. Ik denk dat Takagi hier definitief de basis heeft gelegd... voor een eerste, unieke, historische wereldtitel all-round. Want ik zie hier Wust niet zo snel 11,6 seconden goedmaken op de 5 kilometer. Ook voor Wüst wordt het haar eerste 5 kilometer van het seizoen. Het gat is groot. De strijd was schitterend tussen deze twee dames... die met afstand de beste zijn, want de nummer 3 in het klassement... na drie afstanden, dat is inmiddels Anouk van der Weijden... die is Antoinette de Jong voorbij gegaan, is... 30 seconden, 30 seconden tussen Takagi en Van der Weijden. Twee dames steken dus boven de rest uit. En dat zijn Irene Wust en Takagi. Takagi leidt naar drie afstanden en lijkt dus onderweg naar haar eerste wereldtitel Allround. Ja, dit dan was is, spannend. Dit, dit was een schitterende ze oh. ja, hier, hier verliest natuurlijk Wuster de, de, de wereldtitel. Maar ze is wel strijdend onder gegaan. Ze heeft echt ze heeft prima gereden. Wat ik ook wel heel leuk vind is in het kader van de mondialisering van het schaatsen. Dat het een, dit gewoon Japans is. Maar dat daar wel een hele goede Nederlandse coach op zit. Johan de Wit. Is echt, uh, dat die dan weer die wel. doet het daar fantastisch. En je merkt... We hebben die huldigingsbeelden gezien uit Tokio van, van, van de medaillewinnaars in Japan. Dat, dat in Japan dat schaats ook begint te leven. En zo kun jij... Zenden ze dit uit? Is ja. zij een ster, nou ja, wat deze hadden... muil? Ik had het er net even over. Bij doorgaans bij de grote schaatstoernooi lopen wel cameraploegen rond van, uh, uit Japan. Onder andere de staatsomroep NHK. Dus er zal in ieder geval zal dat zichtbaar zijn in Japan. En je merkte aan het enthousiasme in Tokio bij de huldiging... dat ze dat is enorm en zijn. Dat was enorm. Ja. Maar dan nou, nou lopen ze in Tokio voor alles uit, hoor. Dus. <laughs> echt. Nee, maar goed, er lag ook wel een druk op die Japanse schaatsers Ook om Absoluut. het goed te doen, eh, op te spelen. En dat is natuurlijk eh, hebben, ze, hebben ze uitstekend gedaan. Ja, hebben ze echt uitstekend gedaan. En als ik dan zie dat ze die lijn ook op het WK weer doortrekken... dan heb ik daar zeker voor het werk van De Wit alle respect. Oh, we kunnen snel even naar Johan De Wit luisteren... want hij staat bij Steven Daderboud. Hier ja, is op het bankje, zit hij naast me, Johan De Wit. Ja, is uh, de slag geslagen? Nee, zeker nog niet. Uh. De omstandigheden... We worden weer slechter en uh, ja dan kun je helemaal niks uh, voorspellen. Hè. Dan kun je wel een punt voorstaan. Maar... Ja, het is wel een droomscenario dit. Het was natuurlijk een super spannende race. Ja. De race van vandaag tot nu toe. Maar ja het lijkt mij met 11 seconden voorsprong in het klassement... Uh, moet het toch gedaan zijn. Ja, normaal gesproken moet het voldoende zijn. Dus uh, well, je moet weg. Ja, het wordt weer weggezet. Nou, dat komt goed uit. Ja. Dankjewel, je, je de Wit. Ja, nee, ik krijg ruzie in de mens achter hem aan, Jeroen. Nee, dat moet je niet hebben. Uh, maak je uit de voeten, Stefan. We hebben je nog nodig, namelijk morgen nog, nog een dag. En vanavond ook nog natuurlijk. Want langs de lijn gaat het tegen wel verder om zeven uur. En wij ook. we hebben nog een uurtje samen, ge... Ja, gewoonlijk uh, komt mijn collega Wieger Hemmer nu binnenstormen... om opiniemakers te doen. Maar we, we doen het vandaag wel. Ja, anders. Van, uh, ja, die die heeft nou een dagje vrij, hè. Die zit gewoon misschien wel op de tribune. In ieder geval ja, uh, is die uh, uh, niet uh, met opiniemakers in de weer. Want uh, we zitten er.